12 uur. Het NOS-journaal. Ewout de Jong. Goedemiddag. Ajax-directeur bedreigt door supporters. VN-inspecteurs aangekomen in Iran. En Aung San Suu Kyi begint campagne in Birma. Het weer overwegend bewolkt met een matige oostenwind. De temperatuur ligt in het oosten rond het vriespunt. In het westen wordt het vanmiddag een graad of drie. Morgen opnieuw bewolkt en rond het vriespunt. Ook kan er wat sneeuw vallen. De komende dagen wordt het zonnig en nog wat kouder.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 In Birma hebben duizenden mensen oppositieleidster Aung San Suu Kyi toegejuicht tijdens haar eerste campagnedag. In april worden tussentijdse parlementsverkiezingen gehouden. Ik praat erover met Birma-journalist Minka Nijhuis. Uh, warm onthaal voor Aung San Suu Kyi, dus uh, hoe bijzonder is dit? Ja, het is wel een historische dag. De laatste keer dat zij formeel op campagne was voor haar partij, stamt uit zo'n 22 jaar geleden.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 een formele functie in het parlement, maar ook die... Uh, ...partij die aan de regering gelieerd is... ...en, en het blok van de militairen... ...dat zijn geen monolithische blokken. Mm -hmm. Dat zijn uh, groepen... ...die toch ook de afgelopen maanden... ...soms wel stemgedrag vertoond hebben... ...wat uh, genuanceerder is... ...dan het lijkt. En uh, diverse Burmezen die ik sprak... ...tijdens mijn laatste bezoek... ...die verwachten ook dat Aung San Suu Kyi... ...dermate populair is... ...dat als zij zitting heeft in het parlement... ...dat ze ook in staat zal zijn... ...mensen uit die oppositiegroepen... ...die formeel gezien haar oppositie zijn althans, toch aan zich te binden met stemgedrag. Dus in die zin is haar invloed groter dan de 48 zetels die haar partij eventueel zou kunnen krijgen. Oké, dat is duidelijk. Dankjewel voor je uiteenzetting, Bimaar journalist Minka Nijhuis.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 Het Iraanse parlement debatteert daar later vandaag over. Griekenland is woedend over een voorstel van Duitsland. Daarin staat dat Griekenland onder controle moet komen te staan... van een commissaris van de Europese Unie. Die moet besluiten over de begroting van de Griekse regering goedkeuren... en kan zo nodig een veto uitspreken. Het uitgelekte Duitse voorstel is in handen van de Britse krant Financial Times. In een reactie zegt Griekenland dat het zelf controle moet blijven houden... over zijn begroting... De Europese Commissie is het daarmee eens, maar vindt wel dat Griekenland scherper in de gaten moet worden gehouden. In Sint-Willebrod in Brabant is gisteravond een dronken jongen een pizzeria binnengereden met een auto. De eigenaar van de pizzeria was in de zaak aanwezig. Twee uh, meisjes aan het eten, maar gelukkig uh, is helemaal niks gebeurd met die meisjes. Toen aangegaan, maar uh, kon ze niet pakken. En woordvoerder van Pelt van de Brabantse politie over wat er precies is gebeurd. Gisteravond heeft een jongen uit Sint-Williboort van 15 jaar... Uh, rond half 11 met de auto van zijn moeder... een pizzeria uh, geramd uh, in de Dorfstraat al daar. En hij reed in de auto samen met uh, drie uh, vrienden... althans uh, twee jongens en uh, één meisje... En uh, zij hebben de hele gevel uit de pizzeria gereden. Heeft u ze te pakken gekregen? Ja, we hebben ze uiteindelijk te pakken gekregen. Ze zijn er vandoor gegaan. Uh, drie uh, bijzittende in de auto hebben wij op straat te pakken gekregen. En de jonge man zelf die achter het stuur zat is in zijn woning aangehouden. Oké. Okay. Wat is zijn verhaal eigenlijk? Uh, zijn verhaal is uh, dat hij uh, een beetje lol wilde maken met zijn uh, vrienden. En uh, uiteindelijk hebben we begrepen dat hij met de auto van zijn moeder uh, een stukje is gaan rijden. Okay, heeft hij inmiddels uh, al excuses aan zijn moeder gemaakt? Uh, dat weet ik niet. Ik hoop het. Want het is natuurlijk uh, geen goede zaak. Uh, zeker niet als je ook begrijpt dat die jongen te veel had gedronken. Uh, om een auto te nemen terwijl je daar geen rijbewijs voor hebt. Uh, dan kan het uh, heel slecht aflopen. En hij heeft in dit geval geluk gehad dat er niemand gewond is geraakt. De jongen van 15 is aangehouden voor joyriding. Dit is het NOS Journaal met Ewout de Jong.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 In Vught is vanochtend vroeg opnieuw een auto uitgebrand. In ruim een jaar tijd zijn in Vught 32 auto's in vlammen opgegaan. Het gaat bijna altijd om auto's die buiten het zicht staan geparkeerd. De politie. De politie gaat hiervan uit van brandstichting. En dat lijkt alsof die ook past in de reeks, zoals we die al langere tijd hebben in Vught, van meerdere autobranden.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 it what turned out to be a peaceful march ended up not being so peaceful. We had objects that were thrown at the police. We had bottles, rocks and metal objects thrown at the police. We have a couple of officers that have been injured. In november maakten de autoriteiten in Oakland een einde aan het occupy camp in de stad. Sindsdien zijn er demonstraties, maar niet eerder liepen die zo uit de hand als gisteren. Sport. Marianne Vos werd een half uur geleden voor de vijfde keer in haar carrière wereldkampioen veldrijden. In het Belgische kokzijde tonen de Nederlandse zich weer superieur. Verslaggever Gio Lippens. Het was vooral de manier waarop Marianne Vos de wereldtitel pakte die grote indruk maakte hier in Vlaanderen. 50.000 mensen langs het parcours natuurlijk. Ze komen allemaal voor de mannenwedstrijd waar de Vlamingen heersen. Maar toch stonden ze ook allemaal langs het parcours om de vrouwen toe te juichen. En ze zagen de diva van het vrouwelijke veld rijden. Met afstand de wereldtitel grijpen. Al in de eerste ronde reed Marianne weg bij de concurrentie. Ze had zelfs een slechte start. Ze kon zich dat allemaal permitteren. Net zo goed als dat Marianne Vos zich een aantal foutjes onderweg kon permitteren. Zo groot was haar overmacht. Ze pakte de vijfde wereldtitel in het veld. Is daarmee absoluut recordhoudster. Het is alweer de vierde wereldtitel achter elkaar de afgelopen drie jaar won ze ook al de wereldtitel. En nu deed ze het opnieuw in Kokzijde. Zij bezwijkt dus niet onder de druk. Op de tweede plek, heel knap, Daphne van der Brand, de Nederlandse die na dit seizoen afscheid neemt. Zij pakt de zilveren medaille voor de Vlaamse Sanne Kant. Dan de finale van de Australian Open tussen Nadal en Djokovic. Marcella Mesker, hoe doen ze het? Ja, het is uh, heel erg uh, spannend. Uh, want uh, in zijn jacht op zijn derde achtereenvolgende Grand Slam had uh, Novak Djokovic toch wel wat tijd nodig om uh, in die eerste set zijn ritme te vinden. Was natuurlijk ook vermoeid na die hele lange halve finale tegen Andy Murray, 4 uur en 50 minuten. En uh, het was ook niet zo'n hoog niveau in die eerste set. Een set die wel lang was, duurde 80 minuten, maar die door Rafael Nadal met 7-5 werd gewonnen. Tweede set ging uh, Djokovic beter spelen. Zijn werken ging wat beter, hij ging de ballen sneller nemen. En hij kon de rallies dicteren. Kon ook op 5-3 serveren voor de winst, maar verspeelde twee setpoints. Maar zojuist op 5-4 weet hij dan toch de service van Nadal te breken. Wint de tweede set dus met 6-4. En zo is het na ruim twee uur spelen pas 1-1 in sets. En moeten we dus nog een paar uur door, een paar sets door. En uh, ja, is het nog heel onduidelijk wie dit uiteindelijk gaat winnen. Uiteindelijk dus, Nadal wint de eerste set... Djokovic de tweede en we gaan voorlopig nog even door. Schaatser Stefan Grothuis staat na de eerste dag van de wereldkampioenschappen Sprint in Calgary op de derde plaats. Hij reed een redelijke 500 meter en op de 1000 meter werd hij tweede achter de Amerikaan Johnny Davis. En dus kijkt Grothuis met een tevreden gevoel terug op de eerste dag. Ja, nou, ik, uh, ik ben op zich wel, uh, wel aardig tevreden hoe het nu is gegaan. Dus uh, uh, dat uh, had, had beter gekund. Hij uh, had zeker beter gekund, maar uh, op zich ook niet slecht. Dus... Uh, ik zet dus naar een wedstrijd over hier afstanden blijven zeggen. En, uh, vooral onder 1000 meter zit er nog wel behoorlijk wat verbetering. 500 kan ook wel iets beter, dat, maar er zaten niet heel veel fouten in. 1000 uh, die, uh, die kan gewoon nog echt wel harder. In het klassement na twee afstanden gaat de Koreaan Q-Yuk Lee aan de leiding. Op 1800ste gevolgd door de Rus Lobkov. Groothuis is dus derde met een achterstand van 2600ste. En Ottersbeer is zevende in het klassement. Bij de vrouwen leidt de Canadese Christine Nesbit na de eerste dag. Margot Boer staat vierde en heeft nog uitzicht op het podium. Aan het Gerritsen is zesde en Marit Leenstra zevende. De hoofdpunten van het nieuws. Ajax-directeur Sturkenboom is afgelopen week bedreigd... en geïntimideerd door supporters van de club. In Burma hebben duizenden mensen oppositieleider Aung San Suu Kyi... toegejuicht tijdens zijn eerste campagnedag. En in België is Marianne Vos opnieuw wereldkampioen veldrijder geworden. En dit was het NOS-journaal, zometeen langs de lijn. En de klassieker in de Kuip Feyenoord-Ajax.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 Exact kort over twaalf. Goedemiddag. We zijn er tot uh, zes uur en we hebben een bomvolle uitzending met veel voetbal. Zo integraal. De klassieker Feyenoord tegen Ajax. Wester begint in de Kuip om half één. En verder om half drie Twente Groningen en RKC VVV. En om half vijf ook nog NEC tegen ADO Den Haag. En er is ook nog prachtige andere sport. Om drie uur gaan de veldrijders met de Vlamingen als favorieten. Natuurlijk van start bij de mannen. Bij de vrouwen u heeft het vast al gehoord. Janne Vos, wereldkampioen en Daphne van der Brand haalde daar het zilver. Er is een waterpolo-finale zonder Nederlandse invloed. Ook dat heeft u wel kunnen volgen. En er is een prachtige tennisfinale aan de gang tussen Nadal en Jokovic. Na twee sets en twee uur spelen staat het 1-1. En ook die volgen we helemaal voor u. Wat een goal. De en dan de goal. Alle wedstrijden van gisteravond te beginnen in Kerkraden. Roda ESC tegen AZ eindigde in 2-0... door goals van Malki en Jonker allebei voor de rust. En AZ slaagde gisteravond dus niet in... om de kopposities te heroveren op PSV in de Eredivisie. Daarover zomerde meer. De nederlaag in Kerkraden was volgens Gertjaan van Beek verdiend. Als je baas van instellingen en wedstrijd verliest... dan is dat niet goed te praten. En ik zei al, we zijn op alle fronten afgetroefd door Roda. Dus ook in mentaal opzicht. Ik zei al, het wordt of, of 4-5-0. Dat had ik echt verwacht in de rust toen ik de, de omslag maakte. Ik zei, oh, we vinden de aansluitstreffen. Nou, dat beide is niet gebeurd. Uh, dat zegt ook wel wat over ons op dit moment. AZ geen koploper meer dus. En uh, Verbeek blijft nuchter ook over de wisseling van de wacht aan de kop van de ranglijst. We hebben lang bovenaan gestaan. Het is altijd leuk als je bovenaan staat. en We hadden dat graag zo lang mogelijk willen doen. En uh, alleen als je, op het moment dat je geen punten haalt, dan weet je dat je ingelopen wordt. Dan Roda, dat speelde tegen AZ een van de beste wedstrijden van het seizoen. Daarover trainer Harm van Veldhoven. Nou, toch wel een van onze collectiefste vooral. Uh, ik denk dat wij ook wel een niks aantal momenten hebben gehad waar het voetbal ook uh, aanwezig was. Maar tegen een elftal van deze categorie uh, is dit uh, denk ik wel onze beste wedstrijd, ja. De trainer van Roda is nog altijd in onderhandeling over verlenging van zijn contract. Het is geen ABC'tje dat van Veldhoven bij de club blijft. Uh, het is best wel moeilijk. Uh, ik heb in mijn hoofd wel een niks aantal dingen. En daar zijn we volop aan het bespreken. En uh, ja, laten we hopen dat we die kunnen uitvoeren... En ja, dat is zeer complex. Je zit natuurlijk met je team er altijd in categorie 1. En daar hebben we de laatste jaren al enorm in bezuinigd. Dus je moet wel uit die categorie 1. Dat is een voorwaarde. En daar heb ik een aantal vragen aan de mensen gesteld... om, om dat toch in te vullen. En die gesprekken die, die zijn er voor bezig. Gaan we naar Herenveen utrecht Kwartiertje had Heerenveen slechts nodig met Dost en Leeuw om de 2-0-eindstand op het bord te brengen. Betrekkelijk eenvoudige avond dus voor Heerenveen na die twee goals. Was de wedstrijd eigenlijk al meteen gelopen. Bas Dost, de topscorer, had op meer tegenstand gerekend. Ja, ik uh, had inderdaad wel wat, uh, wat meer verwacht. Dus dat viel, uh, viel hartstikke, hartstikke tegen eigenlijk. Maar uh, dat was prima. En, uh, ja, we hebben eigenlijk uh, te weinig gescoord uiteindelijk. Ik heb zelf ook nog een paar kansen gehad... Uh, ik moet je het eerder afmaken en nu hou je het nog te lang uh, een beetje spannend. Een beetje spannend, want de ploeg van Ron Jans kon eigenlijk toch wel freewheelend de wedstrijd al uitspelen vanaf dat eerste kwartier. En dat is misschien het enige waar de trainer over kon klagen na afloop. Nou, dat, dat is het enige verwijt wat we kunnen maken. Want uh, op een gegeven moment gingen we lopen met de bal, gingen we achter het standbeen, gingen we het te mooi doen. En dan, uh, nou, ik hoorde het Fred Rutte ook zeggen, Tierenland-teintjes. Je moet gewoon uh, effectief uh, blijven spelen, want bij 2-0 hoeft een wedstrijd nog niet uh, gedaan te zijn. En, uh, uh, dus daar, daar kunnen we nog kritisch op zijn. Maar als je nou ja, daar kritisch op kunt zijn, dan zit je wel in een uh, goede situatie. Na de 1-1 van vorige week tegen PSV had Utrecht-trainer Jan Wouters misschien wel op meer gehoopt. Het spel van vanavond geeft weinig vertrouwen voor de komende weken. Utrecht staat laag op de ranglijst en heeft een aantal zware wedstrijden op het programma staan. Dit is waar we het mee moeten doen. Uh, en het is een hele jonge groep. Uh, en uh, ik uh, ben hem overtuigd dat we beter kunnen. Maar we moeten wel realistisch zijn en uh, dat, het, uh, dat we in een moeilijke fase zitten dat we de punten moeten gaan halen. Dan moet ik ook zeggen dat we niet het makkelijkste... We hebben de, de eerste zes wedstrijden, de top vijf. Dus dat is ook niet, uh, niet het makkelijkste. Maar ja, ja we zullen er moeten en, uh, en keihard gaan werken. Herakles tegen Excelsior eindigde gisteren in 3-0. Het stond 2-0 bij de rustige goals van Rienstra en Kwanza. En na de rust plat 3-0. Dat was een rode kaart voor Lerin Duarte van Herakles naar twee keer geel. Herakles was dus veel te sterk voor Excelsior. En nadat Duarte met twee keer geel van het veld werd gestuurd, was Bos dan ook niet bang dat zijn ploeg in de problemen zou komen. Je moet alleen even in het begin kijken of het, of het goed staat. Hè? Want uh, je moet natuurlijk wat omzettingen doen. Maar dat zag er, vond ik gelijk vanaf het begin wel goed uit. We zijn niet echt in de problemen gekomen. We hebben zelfs nog wat kansjes gekregen. Alleen het was jammer dat het goede gevoel wat je had aan het eerste uur bijna, dat je daar geen vervolg aan kon geven. Afgelopen week werd bekend dat Bos tot 2014 bij Herakles blijft. Waarom heeft hij bijgetekend? Ik vind dat we een goede spelersgroep hebben met hele getalenteerde spelers die, die graag beter willen worden. Nou, wij zijn uh, trainers die graag met spelers willen werken die beter willen worden. En, uh, en dat klikt. En, uh, en, maar dat geldt voor de hele club. De mensen die werken, dat, uh, dat, dat voelt goed. Excelsior kon na de overwinning vorige week op NAC niet opnieuw verrassen. Trainer John Lammers verwacht niet dat zijn ploeg nu meteen weer terugvalt. Het goede voel is niet weg, maar wij hebben vandaag wel gezien... dat de, de meeste jongens bij ons in de wedstrijd moeten zitten willen wij een resultaat gaan halen. Hè? En je kunt je eigen in de wedstrijd voetballen, maar je kunt je eigen ook in de wedstrijd knokken. En uh, ja, dat hebben we vandaag niet uh, allemaal gedaan. En wat ik al zeg, eigenlijk ten opzichte van vorige week... waren heel veel jongens minder dan vorige week. En wij moeten top zijn, willen wij wedstrijden gaan winnen. En dan gaan we naar de vierde wedstrijd. NAC, de Graafschap 1-1, stand was bij de bereikt 0-1 de Leeuw, 1-1 Leurling. De Graafschap pakte dus wel een puntje in Breda. Maar paal, lat en andere kansen stonden overwinning in de weg. En dus was trainer Andries Uwling neem ik aan tenminste... toch een tikkie teleurgesteld? Het gevoel is een beetje dubbel. Aan de ene kant ben je blij dat je naar een reeks uh, nederlagen die we hebben gehad... de slechte decembermaand uh, zo'n wedstrijd speelt en in ieder geval een punt meeneemt. Aan de andere kant, als je de wedstrijd nog eens uh, terugkijkt... en je kijkt niet naar een ranglijst en uh, je haalt die historie even weg... dan uh, moet je gewoon drie punten meenemen. Drie punten meenemen, zegt de Graafschap. Bij NAC eerst eigenlijk eenzelfde dubbele gevoel. De ploeg mist een behoorlijk aantal spelers... en mede daardoor kon Anthony Leurling wel leven met dat puntje. Ja... Met alle respect voor de, voor de Graafschap, want die hadden misschien wel moeten winnen vandaag. Maar moet je, als je mee wil doen aan het linker rijtje, moet je van de Graafschap thuis winnen. En, uh, dus wat dat betreft ben, mag je niet tevreden zijn. Je mag niet tevreden zijn over je spel. Alleen als je naar de wedstrijd kijkt, uh, ja, dan heeft de Graafschap de betere kansen gehad. En de meeste kansen. Ja, dus zo moet je denk ik wel tevreden zijn met een punt. En dan was er vrijdag natuurlijk ook nog een wedstrijd. PSV greep de kop van de Eredivisie door thuis met 3-1 te winnen... van het voor de tweede keer verliezende Vitesse. Want aan 19 wedstrijden heeft PSV nu 41 punten. Twee meer dan AZ, dat dus 39 punten heeft. Derde staat FC Twente. Het zou over AZ heen kunnen. Heeft 36 uit 18. En Ajax heeft 34 punten uit 18 wedstrijden. staat vierde. Vijfde nu Heerenveen met 34 uit 19. En zesde Feyenoord, 31 uit 18. Onderin 16e VVV, 13 punten uit 18 de Graafschap heeft 13 uit 19 en staat 17e. En Hekkersluiter 18e Excelsior met 11 punten uit 19 wedstrijden. En dat betekent nog vier wedstrijden te gaan in ronde 19 van de Eredivisie. Om half vijf dus de laatste wedstrijd van dit weekend is NEC tegen Ado Den Haag. Daarvoor wil Twente graag aan gaan sluiten bij PSV. Dan moeten ze winnen thuis van Groningen. En heel belangrijk onderin is RKC Waalwijk tegen VVV. Maar om half 1, daarvoor zijn we er ook zo vroeg, natuurlijk de nummer 6 tegen de nummer 4. Maar het is toch de de klassieker in het Nederlands voetbaltwan, Feyenoord en Ajax. En we zijn vooral benieuwd naar de opstellingen. Onze mannen ter plekke in de Kuip zijn Bas Tiggeler en Ronald van der Geer. Kuip stroomt langzaam maar zeker vol voor deze klassieker. Het is nog altijd eenzijdig wat betreft het publiek. Want ook bij deze editie zijn er geen fans uit Amsterdam welkom. Dus alleen maar supporters, aanhangers en toeschouwers... die het Rotterdamse bloed door de aderen hebben strooien. Zoals we dat ook hebben meegemaakt met Dan Andersom. In de Amsterdam Arena eerder dit seizoen toen de wedstrijd in 1-1 eindigde en het een bijzonder aardig duel was. Het gaat vandaag niet alleen om de prestige maar ook echt puur om de punten. Want de ploegen staan dicht bij elkaar. Drie punten is het verschil. Nog wel in het voordeel van Ajax. Maar het betekent wel dat als Feyenoord vandaag wint dat de ploegen gelijk komen. En dan spreekt men in Amsterdam van een slecht seizoen. En bij Feyenoord gaat dan de vlag uit. Want spreekt men van een uitstekend seizoen tot nu toe. We gaan naar de opstelling van Feyenoord. Er zitten niet heel veel verrassingen in. De enige hoopvolle mededeling voor Rotterdamse zijde is dat Guidetti kan spelen. Hij staat in de punt van de aanval. Hij wordt geflankeerd door Fernandes. Hij dus ook terug van een schorsing. En aan de andere kant staat Schaken. En achterin, als we naar die achterhoede kijken... Leerdam, Vlaar, Martens Indy en Nelom. Hij is terug van een blessure. Mulder is de keeper en Bakal, Klaasie en Mokotjo vormen dan het driemaals middenveld van het elftal van Ronald Koeman. Bij Ajax eigenlijk geen verrassingen. Daar was al geruime tijd bekend dat met name defensief de problemen zich hebben opgestapeld. Want van de wiel, Ojer, Boilersen daar stond al een tijdje een streepje door. En ook al de wereld staat dus een streepje door. De hamstring speelt hem behoorlijk parten en dat betekent dat in de achterhoede Van Rijn opnieuw verschijnt als centrale verdediger. Naast Vertongen de doelman is uiteraard Vermeer. De backs zijn zoals we dat inmiddels ook al gewend zijn. In ieder geval even aan de linkerkant Blind en aan de rechterkant Anita. En voor het overige ziet het elftal van Ajax er dan wel uit zoals dat de afgelopen weken. Dus met name tegen AZ heeft geopereerd met een middenveld met Eriksen, Eno en Janssen. En de voorhoede met Soleimani, de topscorer met 11 goals. De Jong en Ebecilio nou is dat allemaal nog niet zo verrassend. Maar omdat er dus veel mensen niet zijn, de verdedigers zoals ik noemde... maar ook Boerrichter nog altijd niet, last van de rug. Siktorsson nog altijd niet, last van de enkel. Zijn er wel wat uh, jonge jongens op de bank gaan zitten. Uh, los van Sillissen, Lodero, Bulekin en Aysati Zitten daar ook weer Ligeon, pas 19. Zit daar ook Davy Klaassen weer, pas 18. Er zit daar nu een mogelijke debutant, een verdediger van jong Ajax, 20 jaar oud. Joël Veldman, die dan te elfde uren door Frank de Boer maar aan de selectie is toegevoegd. Omdat hij simpelweg geen andere meer heeft. Kortom, Ajax is relatief jong en onervaren als je kijkt naar de bank. En ik denk dat Frank de Boer besloten zal hebben reeds om niet te vaak en te veel te wisselen als niet strikt noodzakelijk is. Uh, het werpt wellicht een wat ander licht op deze confrontatie tussen Feyenoord en Ajax. We gaan wij nog even naar het tennis. Marcella Mesker, je meldde net al 1-1. Evenwicht na twee zets, Nadal Djokovic. Wij kijken natuurlijk ook stiekem mee. Krijgt Djokovic langzaam de overhand of zien we dat verkeerd? Nee, dat zie je heel goed, want uh, Djokovic uh, ja, ziet er fitter uit... eigenlijk dan in zijn halve finale partij tegen Murray. Want toen uh, was hij al afgemat in de tweede set. Had steeds die ademhalingsproblemen. Hij zei na afloop, ja, dat zijn weer mijn allergieën. Het is nu een keer warm in Australië. Uh, er zitten veel pollen in de lucht en daar heeft hij kennelijk last van. Maar niet vanavond, dat heb ik nog niet geconstateerd. Wel was hij slow in de eerste set. Logisch, zijn lichaam is zo stijf als een plank. Die benen die voelen zwaar. Dus dat voetenwerk was er niet. All right. <laughs> Toch had hij wel kansjes in de eerste set, verloor hij dan met 7-5. Nadal toch net een tikje beter. Maar vanaf de tweede set bewoog hij zich makkelijker. Kwam hij lekkerder in zijn ritme, hij ging ook dirigeerden. En uh, ja, liet eigenlijk Nadal de hoeken zien. En hij kon een beetje vanuit het midden uh, links rechts spelen. Dus dat is precies het straatje van Djokovic, die de tweede set won met 6-4. Uh, het zijn lange games, uh, vooral ook omdat beide spelers heel veel tijd tussen de punten nemen. Ze werden al gewaarschuwd door de umpire Pascal Maria... Want je krijgt 25 seconden tussen de punten. Maar ze zitten beide eigenlijk uh, ruim boven de 30 seconden tussen de punten. Dus al met al uh, een hele langzame wedstrijd. Ze zijn 2,5 uur bezig. Ja, we zitten pas in het begin van de derde set. Het is 1-1 in games en uh, pas 15 gelijk. Dus we gaan nog wel een uh, uurtje of twee door. Dus uh, we halen het wel met de uitzending. Maar uh, we zijn hier nog lang niet klaar. 1-1 in sets dus. 1-1 in de derde set. En uh, ja, het wordt natuurlijk spannend. Outside, she's out of reach and out of sight, when she walks by, she brightens up the neighborhood, oh, every guy would think of his, if he just could, if she just would, some sweet day. If she just would Uit de tijd dat Ajax en Feyenoord nog wel eens bovenaan speelden. En deze wedstrijd ertoe deed op de titel Pretty Flamingo van Manfred Mann. Natuurlijk houden u op de van de finale van de Australian Open tussen Djokovic en Nadal. Maar nu ruimbaan voor het voetbal. De klassieke Feyenoord Ajax, Bas Tegler en Ronald van der Geer. Christian Eriksen en Sim de Jong hebben de wedstrijd in de Kuip in gang gezet. Door elkaar de bal toe te spelen vanaf de aftrap. En het balbezit is nu voor Jan Vertongen. Nogmaals de nummers 4 en 6 dus van de, de Nederlandse competitie. Het onderlinge verschil, drie punten en de eerste lange bal van Vertongen is een prooi voor Erwin Mulder. De doelman van Feyenoord die hem meegeeft aan zijn aanvoerder, Ron Vlaar. Mooie opening hier vandaag. Veel vuurwerk, een goede sfeeractie. En wat dat betreft is uh, iedereen klaar voor deze wedstrijd. Een lange bral van uh, Bruno Martens Indy op het hoofd. Uh, Vlakbij het strafstopgebied van Ajax van Blind. En Ebi Silio vervolgens met de voortzetting. Bal naar uh, De Jong. Die wil een meegeven de loop met Eriksen. Die staat in de middencirkel. Draait weg van Klaasje. Nog een keer. Dan kan Theo Jansen de paas geven naar de rechterkant. Er is Anita doorgelopen die de bal met het hoofd meeneemt. En zo schuift Ajax wel met veel mensen nu op richting de Feyenoordhelft. Maar Klaasje die goed meeloopt kan de bal dan vervolgens de andere kant weer optrappen. Maar doet dat zo slordig dat Ajax weer overneemt het is toch merkwaardig om te zien, te horen vooral in dit geval, dat er dus geen fans van Ajax hier in dit stadion zijn. Dat is bekend, maar het blijft toch vervelend en niet leuk. Na ruime minuut bij een 0-0 stand. Het balbezit voor Ajax nog altijd. Met een kombal vanaf de middenlijn van 1-0 naar voren. Die wordt dan door Feyenoord onderschept. Dan wil Guidetti doorkop in de richting van Schaken. Dat lukt niet, omdat de bal door Ajax wordt onderschept. En terug gaat naar de doelman, Ken het Vermeer. Nou, Bos kwam hier in de tribune op. Maar zocht even naar zijn plekje. Is inmiddels weer weg. Moet niet hier zitten blijkbaar. Ook hij dus vandaag aanwezig bij deze wedstrijd. Mag, want hij is Feyenoord supporter. En dan ben je welkom, geloof ik. Terwijl de balbezit is nu voor Ajax. Emicilio halverwege de helft van de Amsterdammers. Wordt hij erg lastiggevallen door Leerdam. Zodanig zelfs dat Kuipers sluit voor een overtreding. En Ajax de vrije trap mag nemen. Bal gaat weer achterwaarts. Waar Van Rijn. Tweede basisplaats dus voor hem. Wat stapjes voorwaarts maakt uiteindelijk in de as. Van het veld. Siem de Jong aanspeelt. Gaat de middenlijn over. Duikt weer die as in. Maakt ook wat stapjes voorwaarts. Wordt eigenlijk heel lang niet aangevallen. En geeft nu een steekbal op Ebicilio naar de linkerkant. Doorzien door Leerdam. En vervolgens via Mulder de bal weer het veld in. Doorgekopt in eerste instantie door Bakal. Maar weer weggekopt vanaf de middenlijn. Richting de Rotterdamse helft Door Vertongen. Vlaar in de fout. In een duel. En dan zegt de scheidsrechter. Dat is vandaag Björk Kuijbers op het laatste het moment dat er uh, toch balbezit voor Feyenoord moet komen. Dat is er dan nu. En dan kan de ploeg uit Rotterdam snel weg. Guedetti wijst waar hij de bal wil. En krijgt hem ook in het strafschopgebied van Ajax. Wordt er eigenlijk uitgeduwd. Kan de bal aan de zijkant kwijt bij Fernandes. Die vanaf de linkerkant speelt. En nu de bal probeert voor te geven. Een Ajax hoofd raakt. Met de bal dan wel te verstaan. Dat scheelt alweer een stuk. En de bal gaat over de achterlijn. En levert dan een hoekschop op voor Feyenoord. De eerste corner in de wedstrijd na 2,5 minuut voor de ploeg uit Rotterdam, genomen vanaf de linkerkant via Klaasie. Natuurlijk schuiven Martens Indi en Flaar door naar het strafstroomgebied van Ajax. Twee kleintjes bewaken het fort, Nelon en Mokotjo en iedereen nu in afwachting van die trap vanaf de linkerkant. Klaasie kijkt er staat een groepje Feyenoord Er zijn een groepje Ajaxiden. Dan komt er nu beweging. Op het moment dat Klaas die aanstalten maakt om te trappen. Nou ja, dat duurt nog even. Vervolgens is die hele kluwe nu in de buurt van Vermeer beland. Bal komt bij de eerste paal. Vermeer zit wat klem. Laat hem ook los en heeft hem in tweede instantie dan toch te pakken. Ja, er werd even een blok gezet rond Vermeer. Maar uiteindelijk komt de keeper van Ajax daar goed uit. Heeft die bal te pakken. Iedereen weer terug bij Feyenoord in de verdedigende stellingen. Ajax heeft bal bezit via Blind, via Jansen. En via Blind weer aan de linkerkant. Nu over de middenlijn. Balletje aan de voet terug naar Theo Jan. Jansen breed naar Eriksen. Dan weer terug naar Jansen. 10 meter voor de middenlijn. De klok inmiddels na 3,5 minuten 0-0 stand. In een wedstrijd waarin er nog niet veel noemenswaardigs voor beide doelen gebeurd is. Vertongen zoekt en vindt in de breedte van Rijn. Dat is niet zo moeilijk. De verdediger, 20 jaar jong, vindt dan op zijn beurt Anita. Die eigenlijk ook pas 2 jaar ouder is. En dan Siem de Jong. Veel jonge mensen op het veld. Geldt voor beide ploegen natuurlijk. De Jong met een lange bal in de richting van Ebesilio. Dat wordt verdedigd door Leerdam. Kan Ajax toch de bal weer in de ploeg houden via Blind. En op het middenveld via Jansen. Feyenoord staat nu met uh, het hele elftal te wachten op de eigen helft. Wat heeft Ajax in petto? Wat kunnen de Amsterdammers verzinnen? Van Rijn, het uh, fluitconcert zwelt weer wat aan. Als uh, Anita de banden de buitenkant geeft naar De Jong aan de rechterzijde. Die wil hem meegeven aan Suleimani, die even in het midden was opgedoken. Maar uh, de bal komt achter Suleimani en dat betekent balverlies. Het lijkt er een beetje op alsof uh, Leerdam op het middenveld speelt bij uh, Feyenoord. En Mokoccio... Als een soort rechtsbek acteert. Want Emicilio staat daar aan de linkerkant. En Mokoccio is zijn directe bewaker. Die loopt nu bij hem in de buurt. Terwijl Leerdam op het middenveld staat geposteerd in die beginfase. bezit wel voor Ajax. Erikse, halverwege de helft van de Rotterdammers. Komt dan Bruno Martens die tegen. Moet dan weer een etage terug naar Soleimani aan de linkerkant. Daar is ook blind. En zo sluit Feyenoord Ajax eigenlijk op. En moet het noodgedwongen weer terug naar de eigen helft. Daar waar Jan Vertongen staat te wachten. Waar het breed kan richting Van Rijn. En dichtbij Eno zich nu aanbiedt. Vervolgens wordt daar de ruimte gezocht door Eriksen. Dat is iets wat aan de rechterkant. Laat de bal aan Anita. Balletje aan de voet en inspelen op Sulemani. Sulemani, even wippetje terug naar Eno. De hoogte van de middenlijn. Hij heeft Ajax wel uh, veel bal bezit in de de minuten van de wedstrijd. Feyenoord loopt er nu via Bakal achteraan. Als Verton de bal terug speelt naar Vermeer. Bakal besluit om ook door te lopen op de doelman. Die rustig blijft. Nou ja, niet helemaal. Want de paas naar de rechterkant is toch te hoog voor Anita. Nou kun je met een flauw grapje zeggen dat een paas voor Anita al goud te hoog is. Als hij zo dicht bij de zijlijn staat dan, is het uh, bijna altijd inleveren geblazen. Ingooit dus voor Feyenoord net over de middenlijn aan de linkerkant. In de richting van uh, Fernandes, die dan door Anita weer voor de bal wordt gezet. Zo herstelt hij de fout van zijn doelman eigenlijk. En kan Ajax eruit komen. Als de bal tenminste door Sime de Jong zou zijn meegegeven aan Soleimani. Maar dat gebeurt niet. De combinatie loopt spaak en levert Feyenoord dan opnieuw een ingooi op. 0-0 na vijf minuten met balbezit voor uh, Ron Vlaar, de bekritiseerde aanvoerder van Feyenoord. Die moet coachen, die leiding moet geven aan het jonge elftal van de Rotterdammers. En dat nog wel eens nalaat. Vooral omdat hij zelf niet al te lekker in uh, zijn vel zit. En Koeman is daar scherp op. En heeft uh, de nodige kritiek ook in de pers richting zijn aanvoerder uh, laten komen. Balbezit is er omdat Feyenoord de bal verspeelt. Van Die verspeelt het weer aan Bakal. Het gebeurt allemaal een meter of tien over de middenlijn aan de rechterkant. Dan weer Ajax met 1-0 uh, met uh, Vertongen. Maar dan zet Feyenoord vroeg druk op die laatste linie van Ajax. En is het lastig om eruit te komen. Vervolgens maar een lange peer van Theo Jansen. Ja, in een niemandsland wat betreft Ajax. Ron Vlaar staat daar nog wel een meter of tien voor de middellijn. Wat een slechte bal, zeg, Zomaar in de voeten van Soleimani. Het is sowieso heel slecht in de eerste minuten. Er gaat ongelooflijk veel mis. Misschien is het een nervositeit. Misschien zijn de ploegen overgeconcentreerd. Misschien zijn ze gewoon allemaal niet zo goed. Dan kan natuurlijk ook. Anita glijdt nu weer weg. En als dan Fernandez even denkt dat hij er met de bal vandoor kan. Blijkt hij toch weer niet goed gepaast. Namelijk achter hem. En die bal loopt er weer over de zijlijn. Nee, het niveau is niet goed in de eerste 6,5 minuten in de Kuip. 0-0 stand bij Feyenoord Ajax. En het bal bezit voor Vertongen. Die Guidetti tegenover zich weet. Wat zal hij blij zijn? Dus weet dat hij na de ziekte... In de eerste wedstrijd in Amsterdam, toen kon hij dus ook niet spelen, nu wel van de partij is. Ajax combineert via de linkerkant, via Blind, via Eriksen. Dan wil Ebesilio eigenlijk wel de bal, die krijgt hem nu ook aan de linkerkant en loopt Blind door. Dan moet Ebesilio een actie maken, dat lukt, daarmee is hij zijn tegenstander kwijt. Dan komt er een voorzet ook, maar die wordt alweer onschadelijk gemaakt, want weggekopt door Klazi. En daarmee is het probleem voor Feyenoord in ieder geval voorlopig weer opgelost. Ja, je moet niet vergeten dat dit uh, geen ploegen zijn die in de vorm van hun leven verkeren. Wat dat betreft, als je ze dan tegen elkaar zet, krijg je natuurlijk ook geen echt hoogstaand voetbal. Maar goed, de druk zit erop, de spanning is er en dat zal veel vergoeden deze middag. Waar het dus nog altijd 0-0 is na zeven minuten. En Ajax mag gaan ingooien aan de linkerkant. Dat gebeurt ter hoogte van het strafstopgebied. Het duurt even omdat Deli Blind eerst even een slinger van zijn been moet halen. Nog een gevolg van de eerdere sfeeractie. En deze slinger is niet opgeruimd. Er zit uh, toch... Blind danig dwars. Hij gooit nu wel in richting Ebicilio. Die staat aan de zijlijn. Linkerkant wordt afgetroefd door Mokotje. En dan moet Mokotje nog een keer aan de bak. Nou krijgt die bal dan richting zijn op gebied. Vlaar en dan direct de diepte gezocht door Fernandes. Maar opgelost door Ricardo van Rijn. Dat doet hij goed. Dat doet hij prima. Het wippertje over zijn tegenstander Fernandes heen. En dan gaat van Rijn zelf weer als een soort rest buiten aan de slag. Moet Fernandes helemaal mee teruglopen. Blijkt van Rijn zich halverwege te bedenken. En draait hij om. En ligt de bal eigenlijk alweer bij de keeper via... De rechtsback, Anita, daar had toch wat meer in gezeten als Van dat zou hebben aangedurfd om gewoon door te lopen. Dan de actie maar doorzetten, maar dat is deze, nou ja, debutant is het dus niet meer. Maar jonge verdediger met weinig ervaring niet gegeven. Blind nu aan de andere kant wil wel weg, maar de paas is niet goed. Die komt dan met een gelukje voor de voeten van Ebesilio. Blind loopt wel door. Ebesilio aan de bal, die draait naar binnen. Ebesilio zou kunnen schieten. Nou, Klaas zit er net tussen. Die ramt de bal weg, die komt voor de voeten van Jansen. Die zoekt naar ruimte om te schieten, maar vindt hij niet. Neemt Bakal bal zit over. Uitbraak nu van Feyenoord via Ruben Schaken. Aan de rechterkant aan de zijlijn geplakt. Houdt even in. Een meter of tien over de middenlijn. Bakal is nog altijd in de buurt. Die twee combineren nog een keer. Dan gaat de bal terug naar Mokoccio met enig risico. Want daar rond die middenlijn was Deli blind nog altijd. Maar uiteindelijk mag Mokoccio, de Zuid-Afrikaan... die dus toch echt als rechtsback speelt en Leerdam op het middenveld... mag gaan ingooien. Dat heeft hij nu gedaan. Richting Ron Vlaar, Vlaar naar Martens Indy en die naar Nelon. Nelon kijkt en vindt in de middencirkel Jordi Klaasie. En zo speelt Feyenoord even rond. De eerste negen minuten zitten erop 0-0. We gaan eens even kijken bij de finale van het Australian Open met Marcella Mesker. Ja, en zojuist een rally van 20 shots op een heel belangrijk punt. Want het was breakpoint op de service van Rafael Nadal. En die rally werd gewonnen door Novak Djokovic... die zo langzaam maar zeker het heft in handen krijgt. Djokovic breekt Nadal en leidt nu in de derde set met 3-1. Het ziet ernaar uit dat Nadal het steeds moeilijker krijgt. Hij ziet hem achter die baseline kruipen... en dus kost het tijd om die ballen terug te slaan. Djokovic kruipt naar voren en neemt de bal... Snel. En uh, ja, het lijkt dat het momentum nu bij de server hier uh, ligt. Het is in ieder geval 1-1 in zet. En nu 3-1 voor Novak Djokovic. De Kuip, Feyenoord-Ajax. Na 10 minuten 0-0. En de bal bezit voor Ajax via Blind aan de linkerkant van het veld. Nog altijd uh, niks opgeschreven. Dus voor beide doelen nog niks gebeurd. De keepers uh, hebben nog niet hoeven ingrijpen. Vermeer heeft een hoekschop tegen zich gezien. Een hoekschop van Feyenoord. Maar Mulder aan de andere kant heeft helemaal nog niks hoeven doen. En de bal bezit voor Van Rijn, die onder druk van twee Feyenoorders, Guidetti en Fernandes, de bal nu maar terug speelt naar Vertongen, De aanvoerder die twee, drie meter buiten zijn strafhofgebied staat en dan maar eens kijkt en wijst en zegt wie wil de bal. Eno laat zich zakken, dat kan allemaal wel. Maar is er dan iemand op het middenveld die de bal zou willen hebben? Eriksen en Jansen lopen eigenlijk nu de andere kant op, zodat er helemaal geen aanspeelpunt meer is. En Eno dus weer breed moet spelen in de richting van Vertongen. En dan komt Jansen zich laten zakken en loopt Eno weer de andere kant op. Dat is een herhaling van Zetten in feite, zo komt de opbouw van Ajax niet echt van de grond. Met balbezit nu voor Van Rijn. Oh, foutje in de voeten van Klaasik. 10 meter over de middenlijn. Hij is daar samen met Guidetti. Hulp is wel onderweg. Maar daar is de zweet met het eerste schot op goal. En dat is dan gelijk een redding. De eerste ook echte redding van vermeerde keeper van de Ajax. Hij heeft weinig ruimte nodig. De dus zweet, die de gemoederen in Rotterdam de afgelopen week toch aardig heeft bezig gehouden. Elke dag was de vraag: hoe is het met Guidetti? Hoe is het met zijn koorts? Hoe is het met zijn amandelen? En uh, grote vreugde toen hij zich afgelopen donderdag dan voor het eerst op het trainingsveld meldde. Dit is uh, het eerste wapenfeit van hem. Een schot dus in de handen van uh, Vermeer. Het is iets wat de wedstrijd ook wel nodig heeft. Want heel veel opwinding, reeds op Bas geschetst, is er uh, nog niet in uh, de kuip. Na elf minuten bij nog altijd die 0-0 stand. En bal bezit voor Van Rijn. Van Rijn, dit keer uh, wat. Slimmer dan zo even toen hij de bal dus kwijtraakte. probeert het nu met een lange opening naar Ebesilio. Die bal is veel te lang onderweg. Wordt door Feyenoord onderschept. Siem de Jong gaat er flink in en nu wel met Leerdam, maar het mag. Feyenoord heeft de bal. Dan moet... ja, dat lukt net niet. probeert die bal proberen te verlengen naar Fernandes. Daar zit dan net Anita nog tussen. Zo loopt dat voor Ajax goed af. Maar opnieuw een ingooi voor Feyenoord dat de bal op deze manier weer teruggeeft. Martins Indy heeft hem dan halverwege zijn eigen helft. Breed naar Vlaar. En dan begint het puzzelen waar Ajax zo even zoveel moeite mee had. Dus nu aan de andere kant. Vlaar terug naar Martins Indy. Dan maar kijken. Fernandes loopt wel, maar krijgt de bal niet mee. Die gaat naar de linkerkant, naar Nelom. Halverwege de ajax helft inmiddels, maar dan toch maar weer breed. En terug naar Klaasie. Klaasie onder druk van de tegenstander weer terug naar Martins Indy. Breed weer naar Vlaar. Zoeken. Hij heeft een goede trap, Vlaar. Nu op zoek naar Guidetti. Vlaar. Zoals hij dat vorige week in Venlo ook alweer een aantal malen prima deed. Toen Bacal een aantal mogelijkheden daaraan overhield. Nu komt Guidetti. Niet tot een schot. Komt de bal wel bij Balkan het strafgebied in. Kan Guidetti toch nog schieten. En doet hij dat na een slimme combinatie vanaf de rand van het strafgebied in de verre hoek. Maar ligt ook daar Vermeer. En dat betekent dat Vermeer zijn tweede redding op zak heeft en dat het nog altijd 0-0 is. Tweede wapenfeit dus van Guidetti, die uh, nog eventjes uitpufft en uh, over het veld schout. Kijkt naar Vertongen die vlakbij hem het balbezit heeft. Lange bal van Vertongen bedoeld voor de jongen. Dan moet Mulder komen. Mulder grijpt goed in. En heeft die bal te pakken voordat de Jong maar aan iets kan denken. man die makkelijk scoort altijd tegen Ajax. Heeft, het speelt overigens zijn honderdste wedstrijd in de eredivisie. Maar heeft zeven keer tegen Feyenoord gespeeld en zes keer gescoord. Dat zijn nog eens feiten waar je mee naar huis kan komen. Vlaar nu met een bal richting de rechterkant. Ja, dan is uh, dan best snel. Maar niet zo snel. Bal gaat over de achterlijn. En Vermeer mag een doeltrap gaan nemen in minuut 12 van uh, dit duel. 0-0 is nog altijd de stand. Vertongen aan de bal en uh, Jansen zegt kom maar hier met dat ding. Dan wordt hij wel achtervolgd door Leerdam. En dat betekent dat Vertongen eigenlijk al uh, vrij snel eieren voor zijn geld kiest. En de bal maar veilig breed geeft dan Van Rijn. Hoewel, na dat foutje van zo even was dat dus niet altijd even veilig. Eriksen nu van de middenlijn. Kaat terug naar Van Rijn. Opgejaagd door Bakal. Breed weer naar Vertongen. Zo was het niet goed en is het nog steeds niet goed. Was het in de eerste... Laten we zeggen 6-7 minuten van deze wedstrijd. In ieder geval nog snel en enigszins opportunistisch. En is het nu vooral puzzelen geworden En is het tempo er totaal uit. En zijn beide ploegen als ze de bal eenmaal hebben. Eigenlijk vooral bereid om die breed en risicoloos naar voren te schuiven. Zodat ze in ieder geval de bal maar aan de voet hebben. Ajax doet dat nu alweer een seconde of 30. Vertongen maar weer. Die draait dan wel weg bij Schaken. Moet dan nog uit gaan kijken ook. Als hij er nog twee van Feyenoord tegenkomt. Maar vindt dan de uitweg. En dat is goed gespeeld bij Blind. Blind uh, stoomt op richting de helft van uh, Feyenoord. Halverwege die helft paast hij op Ebicilio. Iets uh, meer in de as staan dan uh, Blind. Aan die linkerkant dan helemaal naar de as. Daar waar Eno in de middencirkel nu een paar keer uh, kapt en draait. Om zich te ontdoen van Bakal. Dan krijgt hij de bal weer terug van de jongen. staat Bakal eigenlijk weer in de weg. Dan Anita Maris. versnellingje van de rechtsback van Ajax. Richting het strafstopgebied. Nog altijd Anita. Wie pakt hem aan zou je zeggen. Ja, niemand pakt hem aan. Anita schiet en dan moet, Vla moet de Mulder redden. En dat doet hij goed. Daar was dan de eerste kans voor Ajax. bene voor de rechtsachter, Fernanda Nita. Die begint aan een uh, solo. En eigenlijk niemand die het been uitsteekt en hem een uh, voet dwars zet. Zo kan hij erg ver komen. Uiteindelijk komt die bal voor het linkerbeen. Randschas op gebied. Maar is de redding van Mulder prima. Deze bal kan erin. De grootste kans van de wedstrijd tot nu toe is inderdaad merkwaardig gewijs. Voor de rechtsback. Die na al dat rondgespeel en breed tikken. Denkt uh, ik ga maar eens een stukje lopen met de bal. Wellicht brengt dat wat, wat opwinding. Nou, Dat klopt er wel. En zo blijkt me weer dat je ook beloond wordt op het moment dat je één risico durft te nemen. In plaats van alleen maar risicoloos die bal rond te spelen. Want dan gebeurt er dus echt letterlijk niks. Feyenoord uh, nu aan de bal via Nelom. Aan de linkerkant van het veld. Nou krijgt hij Soleimani tegenover zich. Die maakt zich breed gek genoeg met de armen. En dan uh, schrikt Nelom zo dat hij de bal maar inlevert bij Martins Indy. Martins Indy schuift hem dan op het middenveld naar Leerdam. Die hem terugkaatst naar Vlaar. Vlaar weer naar Martins Indy. Daarmee is Sim de Jong enigszins uit positie gespeeld. En kan Martins Indy nu een paar meters maken. Dan moet hij Fernandes aanspelen. Die laat zich wat zakken. Nelom komt er overheen. Die krijgt nu de bal. Dan loopt Fernandes weer de diepte. in. die krijgt dan de bal weer terug. Dan moet Anita verdedigen. Die krijgt een duwtje van Fernandes. En krijgt dan terwijl die te val komt in zijn eigen strafschopgebied de vrije schop van Björn Kuipers. Het is uh, veel brei tot nu toe in uh, dit duel. Een hoog uh, huisvrouwengehalte dus. Als je uh, deze beeldspraak nog wat verder doorvoert. Wel bezit voor uh, Jan dan heb, Vertongen. Dan hebben we wel warme sokken aan Dan het hebben we de warme derde. sokken en Lekker. misschien ook nog wel een, een lekkere dikke sjaal. Hè? Dat is nodig want de temperatuur ligt niet al te hoog in de Kuip. En van het voetbal worden we tot nu toe ook niet al te warm. 0-0 dus, na een kwartier spelen als Vertongen direct weer wordt lastiggevallen in balbezit door Bakal. Nu probeert Ajax met een combinatie aan de linkerkant er razendsnel uit te komen. Jansen en Blind, dat zijn niet de meest snelle combinerende spelers. Blind mag uiteindelijk ingooien omdat er een voetje tussen zat van schaken. Het gaat richting Ebisilio. maar die leidt balverlies. Feyenoord neemt over, vlak voor het eigen strafschopgebied. Vlaar en Martens Indy. De centrale verdedigers dan Klaasie met enig risico aangespeeld. Zodanig veel risico dat Klaasie balverlies leidt en Ajax weer overneemt. Ja, zo zie je maar dat als je achterin de bal eigenlijk risicoloos rondspeelt en één keer de diepte zoekt, dan rekent er van je ploeggenoot ineens niemand meer op. Meteen bij de bal kwijt ook. Weer komt de Ajax nu van Lange met lange stappen van achteruit. Dit keer is het Vertongen. Die denkt wat Anita kan, kan ik ook. Ik loop vanaf de middenlijn tot aan de rand van het strafopgebied van Feyenoord. Zonder dat hij noemerswaardig wordt Lastiggevallen door een van zijn tegenstanders en kan dan schieten. Nou weet iedereen inmiddels dat hij dat behoorlijk kan. Maar dit keer gaat het schotten wel een meter of twee langs het doel van Mulder. Maar het is in ieder geval de tweede keer dat Ajax daar serieus van zich laat horen. Dat gebeurt na 17 minuten bij 0-0 stand in de Kuip. En we gaan weer even kijken bij het tennis. Marcella. Ja, het staat in die derde set 4-1 voor Novak Djokovic. Hij won zo even een love game op eigen service. Heeft in deze set nog maar twee puntjes verloren op eigen service. Heeft dus echt het heft in handen. En nu breakpoint voor Djokovic voor 5-1 op de service van Nadal. Service in, daar komt de return. Maar die is uit. Een goede eerste service van Nadal. En dat heeft hij echt nodig hoor, want hij zit diep in de put. Hij moet zwoegen, zwoegen om zijn service games binnen te houden. Ook zijn zijn oom Tony, zijn coach, ja, ziet het nu toch uh, wat uh, moeilijker in. En Nadal die het uh, zo vaak lastig heeft, dat heeft natuurlijk niks met Nadal zelf te maken. Het heeft alles te maken met de speltypes die beide spelers spelen. Djokovic vindt het heerlijk tegen die crosscourt, die topspin voorhand, uh, met zijn backhand te komen. Terwijl Federer daar juist zo moeite mee heeft. Die heeft die enkelhandige backhand. En dat zagen we weer in de halve finale. Dat was hetzelfde liedje. Nadal heeft het spel om Federer te verslaan. Bijna iedere keer. En zo heeft Djokovic altijd het heft in handen tegen Nadal. Het lijkt erop dat Djokovic hier toch heel goed uit gaat komen. Het staat nog 1-1 in set. 4-1 voor Djokovic. Hij blijft nog leiden met een break. Nadal nu op voordeel, dus het kan 4-2 worden. Maar zover is het nog niet. 1-0 voor Ajax. Na 18 minuten de goal is van Christian Eriksen. En het is uh, notabene een gevolg van een uh, corner. Of het komt voort uit een corner die Feyenoord mag nemen. Die wordt in eerste instantie door Ajax niet goed verdedigd. Dan krijgt uh, Feyenoord de kans om de bal terug te brengen. En dan wordt de balverlies geleden op het middenveld. En kan Ajax er snel uit met Christian Eriksen. Die komt uiteindelijk terecht aan uh, op de rand van het schaatsomgebied. Komende van rechts. Ontdoet zich van Vlaar, krijgt de bal vervolgens voor het linkerbeen. En krult hem om Erwin Mulder heen. Ja, grote stilte in de Kuip. Omdat Ajax hier een doelpunt maakt na 18 minuten. Het is uh, Christian Eriksen die tekent voor uh, de 0-1 in de Kuip. En weer, en dat hebben we een aantal malen nu gezegd... komen er dus van Ajax uh, mensen die Feyenoord helft op... die niet noemenswaardig worden aangepakt. Ook dat gebeurt nu. Nou zeg jij, Eriksen komt van rechts. Misschien dat ze bij Feyenoord dachten dat hij wel voorrang hebben. Want dat kreeg hij namelijk... En dan kan je wel wegdraaien met een handige beweging en schieten. Nou gaat die bal wel perfect in de hoek waardoor Mulder het nakijken heeft. Maar als je iemand laat schieten dan komen de problemen dus vanzelf. Feyenoord mag zich dat aantrekken dat het dat dus nu drie keer in de eerste 20 minuten verkeerd doet. Aan de rechterkant schaken weg nu voor Feyenoord. Feyenoord met schaken die een voorzet geeft komt bij Fernandes. Oh wat een goede redding van Vermeer als Fernandes de bal in één keer uit de lucht pluk en op het doel schiet waar een... Prachtige reflex van Vermeer. Voorkomt tegelijk maken. Klaas hier nog van afstand. Schiet de bal tegen Anita op. Die daar in het strafgroepgebied ligt. Die heeft geen idee dat hij de bal tegen zijn hoofd krijgt, maar ligt toevallig in de weg. Maar eh, prachtige redding van Kenneth Vermeer op dat schot van Fernandes. Na die goede actie. Dus ook van schaken aan de rechterkant. Maar Schaak in eerdere instantie al zocht naar Riguitetti. Die is nu dus de andere spits uh, gevonden en kan Vermeer zich onderscheiden. In dit gedeelte van de klassieker na 19 minuten. En nu is die 1-0 voorsprong van Ajax. Bal bezit voor Fernandes. Paas naar de rechterkant. Staat aan de linkerkant maar doet dat heel onzorgvuldig. Hij levert zomaar in bij Ebicilio. Wat tempo wisselingen nu eindelijk eens een keer in de wedstrijd. Tempo komt wat omhoog. Als Vlaar nu weer een diepe bal speelt. Richting Rubenschaken aan de rechterkant. Ter hoogte van het Amsterdamse strafschopgebied. Leerdam is in de buurt. Schaken wil buitenom. Bij Theo Jansen moet dan uiteindelijk inhouden als hij richting de achterlijn gaat. Ja, staat daar min of meer wat opgesloten? Wil dan toch voor de actie gaan? Nee, speelt nu Leerdam aan. Leerdam met een voorzet. Kopbal bakal naast de goal van Ajax. Zo laat Feyenoord in ieder geval in de anderhalve minuut na de goal van Eriksen, waardoor Ajax dus op 1-0 gekomen is, tot twee keer toe zien dat het wil en dat het ook kan. Eén keer dus via Fernandes en nu dus via Bakal met een aardige kopbal die nog wel een metertje naast gaat. Wat dus vooral blijft hangen is die prachtige reflex van Kenneth Vermeer. We weten natuurlijk alle kritiek die we op hem hebben of niet dat hij met dat soort reflexen zich altijd kan onderscheiden. Dat is wat het meeste blijft hangen eigenlijk van de laatste minuten. Kwartwedstrijd zit er dus op. Ajax aan de leiding. En een vrije schop van Vermeer. Een doeltrap eigenlijk liever. Die wordt doorgekopt door de Jong. Dan gecontroleerd door Soleimani. Aan de rechterkant komt de bal bij Eriksen. Terug naar Soleimani. Sim de Jong kijkt en ziet dan de bal wel komen. Maar die is niet goed. Wordt onderschept door Feyenoord. Dan maakt 1-0 op het middenveld een overtreding. En krijgt Feyenoord, nadat Bakal gevloerd is, een vrije schop. Dat doet 1-0 anders nooit. Hè? Overtreding maken op het middenveld. Balbezit voor Feyenoord. Bakal, Martens Vlaar en terug naar Erwin Mulder. Als de rol van de keeper nog even moeten bespreken bij die bal van Eriksen zijn we snel klaar. Mulder had geen schijn van kans. Het was een keurig geplaatste bal in de hoek die met een curve om de lange maar van Feyenoord heen ging. Nu wordt er een overtreding op 1-0 gemaakt op de helft van Ajax. De dader heet Jordi Klaasie. En nu mag Feyenoord dus toezien hoe Ajax een vrije trap neemt via Van Rijn. Vertongen nu het balbezit. Die gaat via de as van het veld. Nu de middencirkel over of middenlijn over en paas naar de linkerkant. Aanname van Deli Blind wordt direct op de huid gezeten door Schaken. Handelt snel. Want krijgt de bal uiteindelijk toch bij Theo Jansen? Jansen bij Ebicilio. Hakbal richting Blind en dan zit Vlaar ertussen. En is deze aanval van Ajax ten einde. Erwin Mulder vervolgens met een lange peer naar voren. Levert wel balbezit maar die levert het ook weer makkelijk in bij Vertongen. Vertongen met een uh, boogbal naar Soleimani. Dat is niet echt helemaal zo bedoeld. Hij wilde gewoon de bal wegtrappen. Bijna nog bij Soleimani. Maar op het hoofd uiteindelijk van uh, Nelom. Die komt de bal over de zijlijn. ingoor voor Ajax. En de bal aan de voeten van Van Rijn. Die krijgt hem van uh, Anita Van Rijn. Speelt hem breed naar Vertongen. Die zal dan toch echt uh, voor de openingen moeten zorgen. Terug naar Van Rijn dan dit keer. Die krijgt van Feyenoord net een tikkeltje meer ruimte om in ieder geval wat te komen. Krijgt nu als hij de middenlijn nadert wel Guidetti op bezoek. Dan gaat de bal terug naar Vertongen. Iedereen voorin staat stil. Vertongen terug naar Van Rijn. Van Rijn terug naar Vertongen. Iedereen voorin staat stil. Vertongen wordt opgejaagd nu door Feyenoord. Dus de bal terug naar Vermeer. Voorin staat iedereen stil. Van Meer Kijk in zijn strafstofgebied. Wat nu dan maar hoog naar voren. In de hoop dat die bal daar dan verlengd kan worden door een van je aanvallers. Eriksen verliest het kopduel van Nederland. Maar zo krijgt Feyenoord de bal heel makkelijk terug. Ja, makkelijk. Nederland moet dan zich nog wel even ontdoen van Eriksen. Paas vervolgens wel naar voren. Maar ja, dan aan de linkerkant waar helemaal niemand van Feyenoord staat. En dus ligt, of heeft eigenlijk weer de bal bezit. En moet het weer iets gaan bedenken. Wat, wat kan er? Het gaat weer in een laag tempo. Van Rijn en Vertongen spelen elkaar de bal toe. Dan gaat hij weer terug naar Vermeer. Herhaling van Zetten. Wat nu gaat er opnieuw gestoord worden door Guidetti. En in dit geval steekt Bakkal door. En moet Fernandes uiteindelijk ook het, het net sluiten. Door Anita vast te zetten. Ja, dan staat Vermeer toch weer twijfelachtig in dat strafstopgebied. Dan moet hij weer kiezen voor een lange bal. Op hoop van zegen. Soleimani kan er niet aan. En uiteindelijk weer bij Nederland. Maar wat ik niet begrijp is waarom iedereen stilstaat. En waarom er niemand beweegt. En waarom niemand de indruk wekt dat ze graag een bal zouden willen hebben. En waarom iedereen maar kijkt als je verdedigers de bal rondspelen. Nou, hij zal wel een keer deze kant op komen. En dan zien we het wel tegen die tijd. Vlaar aan de bal. Toch altijd eigenlijk een beetje het spel van Ajax. is: veel beweging lopende mensen. Goed positiespel. Ja, zou het spel, maar het zit er uh, zonder maar, vertrouwen niet in hoor. Het zou het spel van iedere voetbalploeg moeten zijn. Want alleen op die manier kan je, je tegenstander op een of andere manier onder tuin leiden en in de luren leggen. Dat gebeurt op deze manier dus te weinig. Bal bezit voor Feyenoord, Nelon. Die op de helft van Ajax is aangekomen. Bakal aangespeeld. Bakal, Fernandes wil nu wel de diepte het Bedenkt zich op het laatste moment. Dan moet de bal terug naar Nelom. Nelom Martins in die. En dan staat Ajax weer met z'n allen te wachten op de eigen helft. Op dat wat Feyenoord verzint. Een lange opening naar de rechterkant. Mokotjo neemt hem goed aan op de borst. Bij de zijlijn kan hem dan meegeven de buitenkant aan Schaken. Dan zit een van de Ajaxi ertussen. Gaat de bal over de zijlijn. En mag de Zuid-Afrikaan Mokotjo een ingooi gaan nemen. Leerdam is dichtbij. Schaken is wat verder weg. Hij kiest voor de optie ver weg. Maar dan zit Blind ertussen. En moet nu Klaas hier op het middenveld zich spoeden. Om de jongen schadelijk te maken. Dat lukt. Een meter of tien over de middenlijn. Nog op Amsterdamse helft. Balbezit weer voor Klaas. Hij krijgt hem terug. Van uh, Nelon. Dan aan de rechterkant. Maar zo'n lage voorzet. Als hij het uh, strafstofgebied inkomt. En voor Tongen moet er dan een corner van maken. Tweede keer dat Vertongen dat doet. Nou kwam uit die vorige corner van Feyenoord een uitbraak van Ajax. En leverde dat direct een goal op. Nu staat Jordi Klaasie klaar om die corner te nemen vanaf de rechterkant. Vlaar natuurlijk, Bakal, allemaal in het strafselgebied. Fernandes klaar voor de tweede bal. Misschien wel als die weggekopt wordt om ineens op de pantoffel te nemen. Klaasie gaat vanaf de rechterkant de corner nemen voor Feyenoord. Het is Hoekschop 3. Schaken beweegt in het strafselgebied. Vlaar komt naar de bal toe. Schaken verlengt wel. Maar dan gaat de bal over de achterlijn en is er eigenlijk niet zo ongelooflijk veel gebeurd. Dan komt er gewoon een doeldrap aan voor Vermeer. Dan moet iedereen weer terug in positie. Wat nou blijft hangen van deze avond is vooral de prachtige opening van Klaasie. Die dus Mokotjo bediende met een paas. Zoals je hem eigenlijk alleen maar kan geven als je niet alleen ziet wat er gebeurt. Maar oog hebt voor je omgeving. En bovendien de techniek om dat goed uit te voeren. Wat dat betreft, en dat hebben we wel vaker gezegd en gezien dit seizoen. Is Klaasie natuurlijk wel de revelatie bij Feyenoord. Omdat hij. Werkelijk uh, prachtig kant voetbal. En dat nu dus liet zien. Anita Wippertje in de richting van Ebisilio. Vanaf de rechterkant nu Nelom. Oeh, kort terug op de keeper. Daar zit Ebisilio tussen. Wel om de doelman heen. Maar Mulder redt. En Mulder houdt zijn ploeg na 25 minuten in de wedstrijd. Na een fout van Nelom. Niet afgestraft door Ebisilio. Altijd aan de linkerkant in deze wedstrijd. Nu even op rechts. En dan deze bal van uh, Nelom. Zo kunnen meenemen naar de tekorten terugspeelbal. Maar het loopt voor Feyenoord dus door een goede redding van Mulder goed af. Zo blijft het na 25 minuten ruim 1-0 voor Ajax door de goal van Eriksen. Dan gaan we even kijken weer bij Marcella bij tennis in Australië. Ja, want wat een performance zegt van de nummer 1 van de wereld. Novak Djokovic. Hij laat uh, Rafael Nadal momenteel kansloos. Nadal die er uh, ja, met hangende uh, schoudertjes bij loopt. Want uh, die heeft zojuist de uh, derde set verloren met 6-2. En dat is een tik hoor. Nadal uh, ook kansloos om je een uh, cijfertje te geven. Zijn tweede servicepunten minder dan 50%. Terwijl Djokovic juist steeds beter gaat spelen. In de rally, het hele tenor. Is Nadal altijd de baas in de rally, zit hij boven de 50%. Vandaag wint hij niet meer dan 20% van de rally's tegen Novak Djokovic. Djokovic die al 20 Grand Slam wedstrijden op rij ongeslagen is. Vorig jaar dat geweldige jaar had, 2011, won hij 10 titels, 3 Grand Slam toernooien, 12 miljoen dollar. En het lijkt alsof het tijdperk Djokovic gewoon doorgaat. Hij lijkt nu in deze finale van de Australian Open met 2 sets tegen 1 tegen Rafael Nadal. Leiden doet Ajax ook in de Kuip. Na 26 minuten staat het met 1-0 voor tegen Ajax. Doelpunt is in de 18e minuut gemaakt door Eriksen. We lopen qua klok zo richting 1 uur. U verwacht het nieuws op deze zender. Dat stellen we uit tot de rust van de klassieker. Dan wordt u daarover bijgepraat. gepraat. Balbezit is er voor Ajax. Even, Ebi eh, tikt de bal over de zijlijn. Feyenoord mag nu via Nelom gaan ingooien. Dat gebeurt na een paar meter bij het strafstofgebied van Ajax vandaan. Aan de linkerkant. Bakal komt in de bal en krijgt hem ook aangegooid van Nelom weer terug naar Nederland nu. Bakal staat er nog wel bij. Is aanspeelbaar. Slim in één keer meegegeven op de punt van het strafgebied. Waar Fernandes blijkbaar niet op de bal rekende. Hij stond daar wel. Maar die valt een beetje tussen hem en de tegenstander in. Dan... En de Ajax ziet er als de kippen bij om de bal weer de Feyenoordhelft op te schieten. Daar staat van Ajax nu niemand. Sime de Jong komt wel. Maar dan heeft Martens Indy de bal weer van Vlaar gekregen. En staat hij alweer op de helft van Ajax. Korte combinatie. Bakal, Fernandez. Nu Bakal aan de linkerkant van het veld. Fernandez loopt nu weer breed eigenlijk mee. Maar dan kan Bakal de bal niet teruggeven. Omdat hij onder druk van Eno wordt teruggedrongen richting de middenlijn. Daar ligt de bal nu ter hoogte van die middenlijn aan de voeten van Vlaar. Die geeft een dieptepaasje. Waar dan, eh, ja, of Schaken of Guidetti bij had moeten komen. Maar het lukt allebei niet. Die bal rolt door in de handen van Vermeer. En zo mag Ajax via Vertongen weer gaan wandelen. Vertongen lang aan de wandel. Geeft vervolgens de bal op Soleimani. In de diepte, daar komt Mulder zijn goal uit. Zijn schafstopgebied zelfs uit. En roeit die bal weg. Volgende goede ingreep dus van de keeper van Feyenoord. Dat hij eerder al Soleimani of EBC die onschadelijk maakte. Voortzetting bij Schaken vanaf de rechterkant. Bal in het schafstopgebied Guidetti. Guidetti, nee. Dan duurt het heel lang. Voordat hij kan schieten en maakt Vertongen wilde ik zeggen er een corner van. Maar het, eh, het stadion ontploft. Want Kuipers zegt dit is een overtreding van Vertongen. Achterop de enkels van Guidetti en legt de bal op de stip. Het leek er even op alsof eh, Kuipers zichzelf twee, drie seconden gaf. Om te denken of het echt een strafschop was. Hij heeft zichzelf nog een paar seconden gegeven. En toen, en dat gebeurt dus nu, Vertongen een gele kaart gegeven na die overtreding. Als Guidetti dus wegdraait van Van Rijn. En Vertongen met een voet naar de bal gaat. Volgens mij is zijn voet nog intrekt zelfs. En Guidetti, ja, hij wordt wel eventjes geraakt. Grigetti. Maar ik denk dat Vertongen zijn best doet om dat nou juist ja. te voorkomen. En eerst de bal ook wegtrapt. Ja, oh, dat voelde ik dan gek genoeg niet. Maar misschien komt er nog een herhaling straks. Hij doet in ieder geval nog zijn best om uh, de voet in te trekken. En Guidetti niet te raken. Maar in de ogen van Kuipers is dat allemaal niet genoeg. De bal gaat op de stip. Vertongen gefrustreerd is boos en schudt het hoofd. En zegt scheidsrechter, hoe kan je nou toch? Geel voor de verdediger, Guidetti versiert een strafschop en bij Feyenoord weten ze één ding zeker. Als er een strafschop komt, dan neemt de Zweedse ook, want dat heeft hij toch al een aantal malen met succes gedaan. Guidetti oog en oog met Vermeer na een klein half uur. En op de lijn dus Vermeer die nog even een slokje neemt van het drankje dat hij in zijn goal bewaart voor dit soort speciale gelegenheden. Ajax zal hopen dat het een soort toverdrankje is en nou maar eens kijken hoe het is met de vorm en het vertrouwen. Bij John Guidetti, de spits dus van Feyenoord. Hij schoot al vier keer raak vanaf 11 meter. Gaat hij het ook voor een vijfde keer doen. Daar is zijn aanloop hoog in de hoek. En de bal zit erin. Vermeer heeft geen schijn van kans. En de publiekslieveling in Rotterdam-Zuid maakt dus een doelpunt voor Feyenoord. En brengt de stand wat dat betreft weer in balans. Een makkelijk gegeven penalty door Bjorn Kuipers. Guidetti en het stadion maalden daar niet om. Maar Ajax zal nog wel denken, ja nu zitten we toch een beetje in de probleemhoek. Want dit was eh, toch zeker geen penalty. En Vertongen loopt nog altijd hoofdschuddend in de buurt bij Bjorn Kuipers. Zouden er nou nog Nederlandse spelers zijn die ooit willen weten hoe je nou een goede strafschop moet nemen, dan kun je altijd de